En bracht de tijd op 5 minuten voor 5. Dat uh, is ook al het einde van uh, deze zondag in Kennemerland, Waarbij ik de aantekening maak dat de laatste ronde is ingegaan... voor het Nederlands kampioenschap wielrennen op de weg. En daar hebben de heer... van ZFM, via de kabel op 104.5, en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dik te hard met het NOS journaal. Op een camping in de Brabantse Rijsbergen houden gemeente, belastingdienst, politie en justitie een grote controle. De eerste resultaten van de acties zijn bekendgemaakt, zijn drie mensen aangehouden waarvoor is niet gemeld. Op bijna alle kavels die tot nu toe zijn gecontroleerd stonden bouwwerken die groter zijn dan was toegestaan. Verder is op de camping een hennep drogerij gevonden en zijn tien auto's in beslag genomen. De Vreemdelingendienst onderzoekt de identiteit van tien Oost-Europeanen. De actie begon om zeven uur vanochtend en gaat de hele dag door. Staatsbosbeheer is bezorgd over een aantal vossen dat op Vlieland actief is. Bijna 3000 nesten van vogels zijn vernield of verstoord. Er zijn onder meer dode jongen van lepelaars en zilvermeeuwen gevonden. Het is volgens Staatsbosbeheer bijzonder dat er op Vlieland vossen zijn. Het dier komt oorspronkelijk op de Waddeneilanden niet voor. De politie heeft vijf mensen aangehouden die worden verdacht van een aantal gewelddadige overvallen. Eind vorig jaar en begin dit jaar. Het zijn allemaal neven van elkaar en tussen 17 en 25 jaar... Ze werden aangehouden in Amsterdam, Hoofddorp en op Schiphol. Een van hen stond op het punt om naar Suriname te vliegen. De groep had het vooral gemunt op hotels... waar telkens maar enkele tientallen euro's werden buitgemaakt. Bij de overvallen werd onder andere een hotelmedewerker in zijn been geschoten... en een nachtportier met een breekijzer bewusteloos geslagen. In de Tour de France mogen de renners vandaag bij wijze van proef geen oortjes gebruiken. Via die oortjes staan ze in contact met de wagen van de ploegleider... Volgens de haalt dat de, stam, de spanning uit de koers. De ploegleiders moeten nu weer met hun auto tussen de renners rijden. Maar de ploegen vinden dat, dat de veiligheid van de renners daardoor in gevaar komt. Mogelijk voeren de renners aan het begin van de etappe actie. Het weerperiode met zon, maar ook enkele regen- en onweersbuien. Temperatuur tussen 21 graden op de Waddeneilanden en 26 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zandvoort Zee. Zandvoort. zomerhits. Z FM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Watertoren. Go sailing in the sea. Lots been living, yeah, this ain't philosophy. I'll return to twenty You can make it Make it good And early by We're not daddy We're not me But we do as you please We go fishing Or go sailing In the sea Life's for living Yet there's our philosophy Het een zetje van Zon, Zee, Zamfoort en Zomeritz.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 Joe. She my blue ribbon. Please.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 Het is voor goed achter de lucht. En ik verlang er geen seconde naar te ruimen. Ik wil de eerste zijn en wie jij